De Limburgse zusjes heb ik meegenomen, al te is zonder naam. Maar eerst hier de barflays met Willem wordt wakker. Ik zeg een hele goede morgen, Willem. En, en zak dan in mijn fantasie de meubels. See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 Ik zit alleen nog met het vrouwstuk Komt ze werkelijk naar mij toe Randevoet bij het licht der maan Meisje kan ik er van op aan Ben jij heus Zoet tegen negen uur plus, Rendezvous bij het licht der maan Zal je mij niet laten staan Het komt mij voor Dat jij wat wispeltuurig bent Ja ja, jij bent dol op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 Zo tegen 9 uur procent, dan de groep bij het licht der maan. Zal je me niet laten staan? Het komt mij voor dat jij wat wispelturen bent. Ja, ja, jij bent dol op avontuurtjes. En een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar molle kuurtjes. Je neemt het met de liefde niet zo'n hout, rendezvous bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ben er voor. kom jij heugd, denk er aan, rendezvous bij het licht der maan. Rendezvous voet bij het licht hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus, kom jij heus, denk eraan. De er aan, ronde voet bij het licht der maan. heb maling aan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 Ik heb maling aan ge. ik verlang slechts naar jou, doe zeg nou ja mijn schat. heb je geen geld, dat komt ook wel weer goed. Je gaat naar de viskus met een vrolijke snoet. De ambtenaar zegt, oh betaal je weer niet. Dan zingen we samen dit lied. Het maling aan geld. Maling aan geel, ik verlang seks naar jou. Toen zeg nou ja, Al bij duurt meneer Korstijn. kom boven, maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor. Ja ja. Houd de deur Hoe is het mee? Goed meneer Korstijn. goed, maar uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo was komt binnenzetten. Moet dat zo? Nou, kijk eens hier.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 And believed her big her shift.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 Stond in een advertentie, blijf geen dun en mager mensie Blijf geen slome slappe dutter, word een echte man putter. Knip de bon en stuur hem op, dan krijg je per al Met de bodybuilders les, een figuur als Hercules We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilden Per dag een uurtje lang aan onze bodybuilden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 Van Hij hey, koestert de dagen van rood van glitteren, watten en sterrenpapier Geen hey, hey, mens kan zijn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 Ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe van de dijk afrollen. En mijn opa was de dijk, detectief spelen. En mijn opa was het lijkt. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals wij. Mijn opa, mijn opa.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 Lief was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speetje maar, weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je etje. Wantrouw. Ja, u hoort de muziek van Terry Scholte met een beetje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 het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van Welleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.